In een gesprek met de Palestijnse minister Maliki drong ook minister Timmermans van Buitenlandse Zaken aan op de-escalatie en zei dat Nederland bereid is humanitaire hulp te verlenen als dat nodig is.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 Langs de lijn, met Jeroen Stomhorst. En een heel goede avond, dames en heren. Welkom bij langs de lijn met alles over deze sportdag. In de Iredivisie stond de Gelderse derby op het programma. Vitesse NEC werd, zoals vaker, beladen. Met maar liefst drie rode kaarten voor de bezoekers. De vliezende coach, Alex Pastoor, probeerde er zo voorzichtig mogelijk mee om te gaan. Vanuit mijn... Uh karakter uh, borrelt het een en ander en vanuit mijn uh, aangeleden vaardigheden uh, acteer ik rust. Heel verstandig. Bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen had schaatser Maurice Vriend vooraf gehoopt op een stunt. Stiekem dacht hij al aan de vijfde plaats. Het werd nog veel meer. Een groot talent voor de toekomst en dat bewijst hij hier, want het wordt een heel dik persoonlijk record voor hem in E46-13. Wow, wat een hele goede 1500 meter van deze Maurice Vriend. De Spaanse tennissers hebben afscheid moeten nemen van de Davis Cup. Tsjechië was in Praag voor ruim 13.000 toeschouwers de baas over vijf partijen. De bokaal kwam in handen van teamkaptain Jaroslav Navratil. De ICF president zal nu de Davis Cup trofee... aan de captain van de winnende team van de Davis Cup van BNB Paribas... voor het jaar 2012, kapitaan Tsjechische Republiek Jaroslav Navratil. Zometeen praten we uitgeweid na over dit spectaculaire tennisgevecht over een heel lang weekend. En we besteden aandacht aan de handboogschutters Rick van der Ven tot 11 uur in langs de Lijn. Ja, we beginnen met de Formule 1, want de strijd is nog niet beslist in de Formule 1. Ene laatste Grand Prix is verreden op het circuit van Texas, Ronald van Dam. Hoe is die afgelopen? Ja, was is het die uh, Lewis Hamilton won hem. Uh, en uh, daar was niks aan uh, gestolen, moet ik zeggen. En uh, Lewis Hamilton zal misschien wel eens denken: van ja, moet ik eigenlijk, had ik eigenlijk wel over moeten stappen naar uh, Mercedes? Want het was alweer een uh, vierde overwinning voor McLaren Dit seizoen hij is opgeklommen naar de vierde plaats in het wereldkampioenschap. De, wereldkamp. de 21ste uit zijn carrière. Maar hij, uh, hij klopte uh, Vettel uh, fair en square, zoals de Amerikanen dat zo mooi uh, mogen zeggen. Uh, hij klopte Vettel. Uh, Vettel dus tweede. En daarmee ja. toch ook wel een beetje de winnaar van de dag. Ja, want er ligt drie punten uit op uh, Fernando Alonso. Uh, Alonso met Ferrari die deed aan uh, damage control. En wel op een hele tactische manier moet ik zeggen. Zelden vertoond. Wat ze ze namelijk. Uh hij stond oorspronkelijk op de achtste positie bij de start. En dan sta je op het vuile gedeelte. Aan de linkerkant van de baan. Waar mm -hmm. uh, ja, relatief eigenlijk weinig grip is. Dus wat deden ze bij Ferrari? Ze lieten Felipe Massa al zijn snelste wisselen. Dat betekent dat Massa vijf plaatsen naar achteren moet. En zo uh, schoof Alonso één plaatsje naar voren naar de zevende plek. Kwam aan de rechterkant terecht? En Massa trouwens ook uh, aan de rechterkant op de elfte positie. En uiteindelijk werden ze derde en vierde in de race. En daardoor is heel kampioenschap dus nog niet beslist. Al is uh, nee. um, Sebastian Vettel wel drie puntjes uh, uitgelopen. Maar Alonso, hoe? het verschil is nou 13. Hoe valt dat? Zo'n truc, uh, zo trucje van Ferrari? Ja, dat moeten we af gaan wachten. Uh, het is slim. Uh, normaal wil je dat trucje niet je wisselen... want dan ga je gewoon vijf punten plaatsen naar achter op de grid. En uh, nu wordt tactisch uh, toegepast... ja, misschien dat ze uiteindelijk uh, de regels dan weer gaan aanpassen... en ergens een zo zoveel bij gaan voegen dat het niet mag. Maar nou, ik vind het eigenlijk ook wel, uh, wel stoer dat ze het op deze manier doen, moet ik zeggen. Dertien ja. punten voor in het klassement. Vettel dus op Alonso. Uh, ja. dan ga je een beetje kijken naar die laatste Grand Prix volgende week in Brazilië. Wat is dan het meest waarschijnlijke scenario dat zich gaat ontrollen? Ja, ze zijn toch, uh, toch best wel aan elkaar uh, gewaagd, moet ik zeggen. Dus uh, Vettel moet vooral nog niet denken dat hij, uh, dat hij er is komt nog eens bij dat Mark Webber vandaag uitviel met een kapotte dynamo. Dus de betrouwbaarheid, en dat heeft het al zelf meegemaakt in Valencia, is ook nog een, een risicootje. Terwijl, ja, eigenlijk bij Ferrari zie ik nooit een auto met technische problemen uitvallen. Te dus, ja, goed, 13 punt is de een mooie marsje. Daar heeft hij iets om mee te spelen, maar ik denk dat we bij de, bij de auto's ook en bij de coureurs aan elkaar gewaagd zijn. Dus wel leuk, want voor de vierde keer nu in, in de laatste zes seizoenen gaan we all the way, zoals ik moet nog even in het Amerikaans, te blijven. Dus, mm -hmm. ja, wat dat betreft zijn we wel verwend de laatste jaren in de formule... als het gaat om uh, spanning. Dus ik, ik, uh, ik hoop op een uh, hele mooie ontkroping. En uh, wat ik zeg, Vettel uh, heeft het betere papieren... maar het blijft een technische sport. Daarom. Ronald van Dam, dankjewel. je wel. Oké. Okay. En de nieuws, the power of love. Natuurlijk uit de Back to the Future film. Ja, welk jaartal? Andy, ben jij het? Geen idee. Begin jaren 80 zeg ik. Maar uh, verder kom ik niet. 84 of wie zei Goed. Jij bent veel meer van voetbal, daarom gaan we daarover praten. Het, uh, het weekend was er eentje van uh, doelpunten en rode kaart. Ik zei het al aan het begin van de uitzending. Um, Andy, uh, de Gelderse Derby, ja, dat, dat, daar kwam het allebei aan bod. 4-1 werd het uiteindelijk voor Vitesse. Uh, ja, wat, waar denk je aan aan deze wedstrijd? Een rode kaart over aan? Boni? Nou, ik zat zelf bij een andere wedstrijd. <tiek> en onderweg in de, in de auto uh, uh, zit ik dan te wachten op, uh, op de flitsen van, uh, van deze wedstrijd. En dan ben ik eerder benieuwd naar hoe vaak Boni scoort uh, dan uh, het aantal rode kaarten. Maar die rode kaarten waren natuurlijk uh, zeer van belang in deze wedstrijd. Ja. Want ik denk dat uh, de eerste rode kaart meteen het einde van de wedstrijd betekende. Goed, uh, we gaan even luisteren naar een compilatie van wat er allemaal daar gebeurde in de Gelderdom. Vanuit mijn uh, karakter uh, borrelt er het een en ander. En vanuit mijn uh, aangeleden vaardigheden uh, acteer ik rust. Ja, het is even onrustig inderdaad. Omdat uh, Paulsen, speler van NEC, tegen zijn tweede gele kaart oploopt. Ja, en Paulsen weet het zelf ook. Krijgt zijn tweede geel. Twee overduidelijke overtredingen in de eerste 45 minuten. En dan moet je eraf. En moet NEC dus verder met tien man. Hoe denk je in ieder geval over de eerste uh, wegsturing...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 En volgens mij is dat een statement genoeg. Tweede rode kaart voor een speler van NEC, Remy Amieux... die daar Kalas uh, omver duwde. Ik vond het een beetje zwaar gestraft. Eerder gebeurde het in dit duel al met Victor Paulson, En nu is het Remy Amieux die al in de eerste helft tegen Geel aanliep... en nu in de 82e minuut van scheidsrechter Bossen... zijn tweede gele kaart krijgt. En dus uh, is het voor NEC helemaal afgelopen natuurlijk. Dus in jouw opinie, deze scheidsrechter de regels had gehanteerd vandaag. Was je dan met acht geëindigd? Ja. <laughs> moet je in die advocatenkantoor beginnen. Antwoord. Ja, nee, maar dat is uh, op een andere manier vragen. Uh, wat ik van de arbitrage vond vandaag. En volgens mij had ik daarover gezegd. laat uh, ik over deze arbitrage. maar even niet zeggen op dit moment. Vervolgens uh, werd het uh, eigenlijk alleen maar uh, sterker: Vitesse met veel kansen. En nu weer een overtreding. en weer een hele zware: Ryan Koolwijk. Oh, oh de rode kaart getrokken door scheidrechter Bossen. Wat gebeurt hier allemaal met het gefrustreerde NEC? Kolwijk, die daar onbezuist in gaat. En er ook vanaf moet de vrije verdediger van NEC... ...die vandaag in het centrum van de verdediging mocht beginnen. Koppie omlaag, hij weet het zelf ook. En langs Alex Pastoor die hem geen blikwaardig uh, waardig vindt. Wat is dan het gevoel wat je overhoudt aan zo'n dag? <laughs> Zal ik het mailen?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 Andy, kan jij het uh, met hem eens zijn? Want hij is dus ontevreden over de arbitrage. Dat is, mogen duidelijk zijn. Nou, wij kwamen vanavond uh, tegelijkertijd aan hier bij de, de NOS. Want daar zit uh, bij onze collega's van TV. En natuurlijk hadden we het er een beetje over. En ja, laten we nou wel zijn. En daar is alles en iedereen het over eens. De rode kaart voor Koolwijk is terecht. De laatste. De laatste. Harde maar, charge die daarvoor, dat was echt een, een lachertje. En, en Ruud Bossen. Ja, met uh, alle respect hoor. En ik, uh, Het is een hele aardige vent. Maar hij zit er totaal naast vandaag. Ja. ja? En hij geeft het niet toe? Volgens mij niet. Ik heb ja. hem niet uh, gezien op tv. En ook niet op de radio gehoord. Uh, geen idee. Maar al met al, doet NSC zich uh, toch uh, zichzelf niet een beetje tekort? Ja, wat is tekort? Door het hoofd te uh, verliezen ook. Uh, uh, ja, maar dan... Met Koolwijk, met die rode kaart, toen was alles al ja. uh, gespeeld en voorbij. En ja, het is gewoon jammer, want die wedstrijd was erg leuk. Uh, wat ik zo begreep van mijn collega's... dat die eerste helft erg leuk was tot aan die rode kaart, die tweede gele kaart... Mm -hmm. wat echt een, een lachertje eerste klas was. Dat was, uh, wat moet die jongen dan doen? Uh, het was een gewone botsing tussen twee spelers... en dan krijgt iemand zijn tweede gele kaart voor. Dat, ja, dan vermoord je een wedstrijd. Ja, want tot die tijd uh, was het een mooie wedstrijd en NEC. <tus> Ja, met, met, met het verzorgde voetbal dat ja. Pastoor kan spelen. Ik, uh, ik heb met uh, de, de hoofdredacteur van Parool heb ik, uh, begin dit jaar... en dat is een nec fan daar heb ik tegen gezegd... onder Pastoor gaat NEC het linker rijtje halen. En daar blijf ik nog steeds bij. Het is een goede trainer, het is best een leuk team. Hij heeft er in ieder geval een leuk team van gemaakt. Maar ja, als dit soort dingen gebeurt... en Alex Pastoor zei het zelf al... Uh, volgende wedstrijd mist hij dus drie man. Ja. Want het allerbelangrijkste... tegen twee gele kaarten kun je niet in beroep gaan. Tegen een rode kaart kun je in beroep gaan. Maar twee keer geel kun je niet tegen in beroep gaan. Dus hij is sowieso twee man kwijt. En Koolwijk, ja, daar is niks tussen te krijgen. Dus hij is drie basisspelers kwijt volgende week. Ja, en uh, goed, daarmee doen ze zichzelf dus uh, duidelijk tekort. Uh, Vitesse, dat ja. blijft toch het verhaal van Boni, Ja, he? het is geweldig. Wat er spits, Wat is die man sterk, ja. Uh, die man... Speelt hij na de winter nog nee, in Nederland? Natuurlijk niet. Tenminste, als ik toch een buitenlandse club was en ik geef zo verschrikkelijk veel geld uit, Russische clubs, uh, Engelse clubs. En je ziet zo'n spits lopen, zo cool en zo altijd aanspeelbaar en zo doeltreffend. Ja, dan tel je daar uh, 25 miljoen voor neer. En dan is hij weg en dan uh, uh, ontneem je wel uh, Vitesse misschien wel zicht op een heel hoge klassering dit jaar. Ja, maar met 25 miljoen kun je ook nog aardige dingen doen. Maar, inderdaad maar een bonie, nieuwe bonie halen, die ingespeeld is, is, is, enzovoort, enzovoort. Is moeilijk, maar ze hebben natuurlijk ja. ook nog reis, ze hebben Havenaar. Uh, het is een uh, leuke ploeg, ik zie ze nog geen kampioen worden... Uh, maar het is alleen maar heel knap en goed. En de vorige keer dat ik hier zat heb ik het ook al gezegd. We mogen als journalisten zijnde een klein beetje onze uh, excuses aanbieden. Want wat hebben we gelachen toen, uh, toen er geriepen, geroepen werd... Uh, wij worden kampioen in 2013. Nou, dat zal dan net niet lukken. Maar ze spelen een duidelijke rol ja. van betekenis. En ik ben ook heel benieuwd naar aanstaande zondag... waar ja. ik bij uh, mag zijn PSV tegen Vitesse. Daar... Dat zal echt, ook voor Fred Rutte natuurlijk, terug op het oude nest... een heel uh, mooie wedstrijd worden. En daar moet Vitesse echt laten zien wat het kan. zeer interessante pot. Uh, Vitesse staat twee punten achter op FC Twente. ploeg en de speelde vandaag met een 1-1 gelijk tegen Utrecht. Ja, Twente, dat lijkt maar niet te kunnen sprankelen. Ja, ik heb ze pas tegen Feyenoord gezien. Toen vond ik ze goed spelen. Ja, waren ze sterk. En uh, ook uh, redelijk sprankelend. Was wel thuis. Ja, oké. Okay. Ja, maar dat maakt niet uit. Nee? Nee, dat vind ik niet. Dat moet, bij een, als je kampioen wil worden, dan moet je uit en thuis uh, sprankelen. En ik moet meteen de vergelijking trekken met PSV. Een paar weken geleden werd er nog gezegd van PSV... dat is allemaal niets. Uh, uh, nou, maar we hebben wel goede materiaal, maar uh, het werkt er nog niet zo. Nee, maar ze winnen... Uh, uh, dik toen van Heracles. Waar ik bij was. Geweldige wedstrijd voor PSV. PSV eh, tegen Adenauer En ik vergelijk dat een beetje met FC Twente. Twente kan ook op streek komen. Eh, vandaag dan 1-1 tegen het verrassende Utrecht. Maar Twente, dat komt er wel. Dat wordt gewoon een van de drie teams... Ja. die eh, om het kampioenschap gaan vreten. Lichtpuntje voor uh, iedereen die Twente lief heeft. is weer. Uh, ver weer terug. Ja. ja, belangrijke jongen. Dat bleek uh, toen hij wel wegstier... sterk in het begin, toen hij wegviel, stokte het een beetje. Buiten dan die wedstrijd tegen Feyenoord. Maar ver kan een hele belangrijke kracht zijn voor uh, FC Twente. Dat is duidelijk. En ja, misschien wel voor Oranje ook. Uh, jij zat vandaag in de Kuip. We hebben je gehoord. Feyenoord won daar met 3-0 0-2. Uh, niks aan de hand. Uh, ja, nog best uit. oblige. Een beetje halve kracht. Ik, uh, dat viel me een beetje tegen. hoor. Ik denk, uh, thuis weer volle bak. Uh, het was een speciale dag voor de kinderen. Hè, de kameraadjes. Uh, een heel groot kinderfeest met... Uh, Parachutepieten die voor de wedstrijd op het, op het uh, veld landen was erg leuk gedaan, ik kan niet anders zeggen. En ja, het duurde toch een half uur voordat Willem II... dat al verzwakt was, doordat uh, nogal wat blessures... Uh, en ook nog onderaan staat. Het is een hele matige ploeg, helaas. Want ik, ik ben zwak voor uh, Tilburg en voor Willem II. Maar uh, nee, dit uh, had meer moeten zijn eigenlijk. Ja. Eén man vestigde opnieuw de aandacht op zich. Spits uh, Graziano Pelle natuurlijk. Hij scoorde twee keer...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 Prachtig doelpunt, zet Feyenoord op 3-2 voor, omdat dat doelpunt van Pelle is, op aangeven van Verhoek. Oh, wat een goal! Graziano Pelle, waarvan toch werd gezegd dat hij niet zo heel goed kon voetballen. En hij, de opvolger van Guidetti, die hier toekijkt vanaf de tribune, ziet dat Graziano Pelle misschien wel de mooiste en belangrijkste goal in zijn voetballoopbaan maakt. Ja, de eerste goal zit er al in. Graziano Pelle. Binnen de minuut. Feyenoord op 1-0. Schakel nog een keer met de voorzet. Pelle. Go. Dan zit hij er toch in. Na 24 minuten. Aanval leek dood te bloeden. Maar Graziano Pelle ontpomt zich terecht als een topscorer in het roodwit van Feyenoord. De keeper Deul tikt de bal weg en dan wordt de bal nog binnengetikt door Pelle zelf. Pelle scoort de, zijn zevende van het seizoen. De tweede voor Feyenoord van vanmiddag. Prachtig aanval. Doelpunt. Wat een mooie bal. En het is weer Pelle die het hem doet. Maar de bal van Klaas. Die was perfect. Mooie aanval weer van Feyenoord. Dat los is. Ja, scherpschutter Graziano Pelle. ze mogen we het wel noemen, Andy. Ja, acht doelpunten hè? uit negen wedstrijden. Wie had dat gedacht? Eentje meer dan Guidetti vorig jaar. Die had er zeven uit negen <laughs> wedstrijden. Ja, ja, weet je, um, Pelle is, uh, als je hem vanmiddag... Ik vanmiddag eens op hem een zitten letten. Ik wist dat ik hier vanavond mocht komen. Uh, de eerste helft speelde die te veel van uh, uh, het strafschopgebied vandaan. Hij ging ook vaak de bal ophalen. Moet hij niet doen. En hij heeft in Ronald Koeman een fantastische trainer. Die zet hem in de tweede helft precies neer zoals hij moet spelen in de buurt van uh, het strafschopgebied. Hij is zo goed aanspeelbaar, kan de ballen klaarleggen. Doordat hij in de eerste helft zover van het doel afspeelde... liep hij een beetje in de weg van Klaasie, die dan uh, uh, weinig kan doen. Uh, die was ook niet te zien in de eerste helft. En het begin van de tweede helft, Pelle speelt wat meer richting het doel. Wordt uh, constant aangespeeld en scoort twee goede goals. Die, die tweede was echt een prachtige aanval. Met een schitterende assist van uh, Klaasie. Nou. Uh, ja, ik, uh, ik heb uh, genoten van die... Van dat doelpunt, dat was echt een hoogtepunt van dit jaar We horen al een aantal mensen langskomen die de doelpunten <tie> beschreven van, uh, van Pelle. Er is aan hem getwijfeld, heel lang. Uh, is dat nu echt voorbij? Of ja, moet het, maar, duurt het daarvoor te kort? Als je één op één uh, in negen wedstrijden zo'n beetje acht uit negen uh, hebt... Ja, wie zijn wij om uh, daaraan te twijfelen? Ja. Dus, dan ben je een wereldspits. Dan, dan ben je op weg richting 30 doelpunten in een seizoen. Dus ja, dat zegt genoeg. Maar 30? Gaat dit dat halen? Ja, ja als je 8, zo ja, 8 uit 9. Ja, uh, ja het is ja? simpel. Uh, belangrijk dus voor Feyenoord, hè? Ja, uh, wordt wel uh, ja, vijfde plaats staan ze. En, en uh, Koeman zei dat ook, de plek die we ambieren, ja, terecht. Ik denk dat ook vijf, uit vier, dat dat uh, max is hoor, voor Feyenoord. Ja. Ik vind het al knap dat ze zo hoog staan. Er zijn toch wat spelers kwijtgeraakt. Uh, Vlaar, El Amadi. Uh, uh, dat zijn toch uh, waar belangrijke spelers. Ehm... Uh, en ja, ik, ik vind het knap. De goede vijfde plaats. Goed. Um, uh, en hoger zie je ze dus. Ken ik ook niet, niet komen. Uiteindelijk. Uh, Hoge komt zeker wel. PSV haalde ja. gisteren uit. 6-1 in Den Haag. Ja. PSV is echt op toeren. Goeie ploeg hoor. Uh, kan ik van genieten. Als ze echt spelen. Zoals Dick Advocaat dat wil. En als ze alles uit de kast halen. Dan, ik zei het al eerder in deze uitzending. Ik heb genoten van de wedstrijd tegen Heracles. En dan is het echt... Uh, Nederlands om te zeggen van ja, de Heracles slecht... of die speelde in de kaart, open huis achterin. Je moet die doelpunten toch maken. En datzelfde geldt ja, voor de wedstrijd uit. Dat lukt veel, hè met uh, PSV. dacht het wel. En zes verschillende doelpuntenmakers. De, de, het is niet zo dat er nu één topscorer is. Nee, er staan er een stuk of vijf, zes op vier of meer doelpunten. En dat is wel heel erg belangrijk. Ja. Maar hoe verklaar jij het dan? Ik, ik, ik zei het vorige week ook. Uh, ik weet niet meer tegen wie je hiertoe zat. Ja, wel, Bas Tichler. Hoe verklaar jij het dan dat het zo slecht is tegen Solna... en daarna weer zo goed? Ja, en zo goed tegen Napoli. Ja. Ik heb het bij die wedstrijden... Ja, dat is onderschatting geweest. Ja? Ja, dat, eh, dat kan niet anders. De Solna was zo'n matige ploeg... En uh, PSV speelde zo verschrikkelijk slecht. En de weken daarvoor speelde... Vergeet niet, daartussen zat dus Heracles. Hè? Na Heracles speelden ze tegen Solna. En het is een drama. En het is zonde, want uh, he, uh, ze, ze, ze zorgen zelf voor... dat het nu een penibele situatie wordt in Europa. Um, ja, maar... ik weet niet of ze daar zo uh, van wakker zullen liggen. Nee, maar voor het Nederlands voetbal is het toch niet ja. zo goed, uh, uh, volgens mij. Zij maar... gaan voor de titel en voor niks anders. Ja. En dan in dat licht zijn de komende drie competitieduels zeer interessant voor PSV. Vitesse ja. eerst, dan Ajax en FC Twente. Ja, en donderdag ook nog uh, uh, in de Europa League ja. spelend. Ja, en ook nog uit tegen Napoli. Hoe zie je PSV eruit komen uit die serie? Geen idee. Ik ben heel benieuwd naar aanstaande zondag tegen Vitesse. Ik geef PSV een hele goede kans, Zitten gewoon in de flow. Ja, en Ajax, ik heb geen idee. Want Ajax moet eerst nog eventjes tegen Dortmund. En moet dan ook nog binnenkort tegen Real Madrid. En Ajax is natuurlijk, dat zagen we ook zaterdag, eh, niet echt in vorm. Spelen fantastisch, eh, zowel uit als thuis tegen Manchester City. En in de competitie willen het maar niet echt eh, vlotten. Nee. Eh, verlies tegen Vitesse. Eh, ik vond het ook niet echt makkelijk gaan eh, tegen natuurlijk een heel erg verdedigend VVV. Maar Ajax is er ook nog niet. Ja, en, en Twente kan zo ook maar. Wat voor PSV geldt dat ze een paar weken geleden bijna afgeschreven werden, zo slecht voetballen. Die zijn er redelijk bovenop. We hebben een aantal goede wedstrijden achter elkaar gespeeld in de competitie. Dat kan natuurlijk ook zomaar met Ajax en 20 Twente gebeuren. Dat, die, dat het daar ook gaat lopen. En dan krijgen we wel een hele leuke competitie. Ja. Um, we zijn er volgens mij bijna doorheen. Heb je nog opvallende zaken ja, die we hebben gemist dit weekend? Ik, ik hoorde gisteren mijn collega Ragnar Niemeyer zeggen... dat er een schuld is van 12,5 miljoen euro bij NAC Breda. Uh, mijn geliefde HFC Haarlem is uh, ooit failliet verklaard en uit het betaalde voetbal gehaald... omdat ze schuld hadden van 600.000 euro. Ik ben benieuwd. Mm -hmm. En uh, ik ben gisteravond uh, geschrokken. Ik ben bij Heerenveen tegen RKC geweest. Het was een hele goede, heel goed weekend voor de familie Koeman. Erwin met RKC, uitstekend gevoetbald. Ja, je hebt het goed op de rit daar, hè? Ja, 2-0 winnen uit bij Heerenveen. Maar Heerenveen was ontluisterend. Het leek alsof ze er geen zin in hadden. Het was zo verschrikkelijk slecht... Dat ze amper een, uh, een kans hebben kunnen creëren. Vim Bogersom twee keer een kopballetje. En voor de rest helemaal niets. En RKC had met 5-6-0 moeten winnen. Ik vond het ontluisterend zoals Heerenveen voetbalde. Ik zou bijna zeggen, gaat Van Basten de kerst halen. Ja, aanstaande zondag spelen ze uit bij VVV. Ik ben benieuwd. Belangrijk. Uh, bij ben uh, zaterdag uh, moet ik zeggen. Uh, nog even over uh, de midweekse wedstrijd van uh, Ajax. Ja. Tegen Dortmund. Ja. Uh, wat hadden we verwacht voorafgaand aan ja. Manchester City thuis? Nou, dat zal wel 0-4-0-5 worden tegen de miljoenenclub uit Manchester. Ik durf daar geen zinnige woord over te zeggen. Ik hoop dat het uh, 2-1 of 2-0 voor Ajax wordt. En dan uh, uit bij Real Madrid uh, een knap gelijkspelletje halen. <laughs> dat zou mooi zijn. <laughs> en die uitkomst ja. dankjewel. je wel. A cold finger beckons you to enter his web. Kiss of death from Mr. Goldfinger 50 jaar geleden Shirley Bessie, goldfinger. Schaatser Maurice Vriend had vanmiddag de best denkbare entree in het wereldbeker circuit. Hij greep als groentje de macht op de koningsafstand, 1500 meter. Drie grote schaatsers ontbraken, maar er was wel een grote groep jonkies. Een ideaal moment dus om te kijken uit welke hoek de kansen hebben zullen komen... op weg naar de Olympische Spelen van Sochi over dik een jaar al. Een reportage van Steven Dalebout. Het deed achteraf niks aan de prestatie van Vriend af, maar het maakte de 1500 meter op voorhand wel interessant. Wereldkampioen Sprint Stefan Groothuis was er niet bij. Olympisch kampioen 1500 meter Mark Tuitert was er niet bij. Drievoudig wereldkampioen 1500 meter Johnny Davis was er ook niet bij. De huidige wereldkampioen Danny Morrison was er wel, maar hij is met zijn 27 jaar al oud. Ja, kijk, ik denk, mensen zitten vast in de auto, hè? of thuis, 27 is het oud... Het valt ons dus op dat, je, dat er nu heel weinig mannen zijn in die leeftijd 27 plus. En dat was vorig jaar en de jaren ervoor waren dat er veel meer. Zegt oud schaatser en NOS-commentator Martin Hersman. Hij hield vandaag zijn ogen gericht op die grote groep van negen schaatsers van 23 jaar of jonger. Ik denk, nou ja, Koen op deze afstand, uh, Kjeld Nuis, uh, dat lijkt me echt wel vaste waarde uh, gaan worden. En natuurlijk komt groter nog wel terug. Maar ik verwacht zelf heel veel van, uh, van Maurits Vriend. En, uh, hij is pas 20 jaar, een beest van een kerel, grote sterk, heeft uh, snelheid. Ja, nou, ja, dat is een compliment, <laughs> bedankt hem daarvoor zou ik zeggen. En is niet bang om uh, 5 km uh, te sterven, daar verwacht ik wel wat van. Volgende Nederlander op de 1500 meter in Ereveen, Sebastian. En ook weer een twintiger, ook weer een jong talent, 20 jaar oud. Maurice, vriend uit de ploeg van Jan van Vee die nu een heerlijke kruising heeft, want hij kan even mee. Nou, het ging echt uh, geweldig goed, uh, van de zomer hard getraind zoals iedereen. Uh, vorige week een goede race, uh, Dick PR. Alleen uh, er zaten gewoon heel veel fouten in en, en dat is waar we de hele week op geoefend hebben. Samen met het team en samen met de trainer. Wat waren, waren die fouten? Nou, fouten zaten vooral in de lichaamshouding. Er zit veel te veel voorop en te hoog met het bovenlichaam. En dat is precies wat er deze week, of wat er eigenlijk zojuist echt heel goed ging. En dan kun je gewoon door blijven schaatsen. Ja, dat is ongelooflijk. Het zou wel eens een dik persoonlijk record kunnen worden dan... voor deze Maurice vriend. Twintig jaar uit de ploeg van Jan van Veen. Een groot talent voor de toekomst. En dat bewijst hij hier, want het wordt een heel dik persoonlijk record voor hem. In E46-13. Wow, wat een hele goede 1500 meter van deze Maurice vriend. Reed jij hier met een machtig gevoel door Jan? Ja, nou, vooral na de race had ik een heel machtig gevoel. Van tevoren voelde ik me niet, niet anders als anders. Ik voelde me goed, ik voelde me sterk, maar niet anders als anders. En juist die technische dingen hebben het echt tot dit resultaat geleid. Wat een entree in de, in de wereldbeker. Ja, ik had uh, nooit durven dromen dat ik zo mag, uh, had mogen debiteren. Nee. Mauri's vriend wint bij zijn debuut. gelijk de wereldbeker hier in Heerenveen. En doet dat voor Bukkou en Sverre Lunde Pedersen. Prachtige overwinning van de 20-jarige Mauri's vriend. Wauw. Wauw. Ja, echt wauw, je wel. dankjewel. Ongelooflijk zeg. Ja. Vertel, jij, dat is, je, je komt hier half binnen, je rijdt je eerste wereldbeker... je staat bovenaan het podium. Ja, dat is ongelooflijk, uh, zelfs voor mij. Ja, echt ongelooflijk. Ongeloof dus na afloop, ook bij Jan van Veen. De nog gesponsorloze, maar o oh zo succesvolle coach van het team van Veen. Zijn pupil, Maries Vriend... Een broekie die nog nooit een wereldbeker reed, pakt hier het goud met meer dan een overtuigende race. En dus heeft Van Veen een lach van oor tot oor. De euforie is op zijn gezicht gebeiteld. Ja, fenomenaal. Echt, echt fantastisch. Ik bedoel, de NK vorige week had hij heel veel misses. En we zijn uh, van de week met name bezig geweest uh, om, om die lijnen in die bochten een beetje beter te krijgen. Want daar, daar ging hij op de kop staan bijna en uh, viel hij bijna stil. En heel erg gewekte positie en alleen maar lijnrijden en bocht. Die vindt even van power echt fenomenaal. Ik bedoel, uh, dit is, dit de eerste wereldbeker en die wint. Felicitaties van Gerard Kempers. Gaaf. Dat is echt, gaaf, zegt Gerard Kempers. Ja, dit ja, dit ja. maakt indruk, hè? Nou, ja, weet je, bedoel, wat je zelf zegt, bedoel, het is in principe voor schaats uh, schaatspubliek een onbekende naam. En uh, ja, je dan zo inklappen, het gewoon, uh, is echt onvoorstelbaar. Deze 1500 meter uh, deden drie grote namen niet mee, hè? geen groot huis geen Tuitert, geen geen Davis um, ik ging eigenlijk een beetje naar deze afstand kijken met het gevoel van nou eens kijken wat daar dan nog achter zit hè? wat dan de toekomst op die 1500 meter is vooral met het oog op de olympische spelen over uh, over ruim een jaar 14 maanden um, Maurice vriend kunnen we met hele dikke blokletters opschrijven volgens mij nou kijk, als, je, als je zulke stappen maakt dan kan uh, je me rustig in het rijtje zetten kijk 1, 1 46 1 is gewoon hard, is, is gewoon hard hier en uh, nou hij, hij wil heel graag tegen uh, tegen Stefan en tegen Davis rijden wanneer die jongens er weer bij zijn. Het is jammer dat de grote namen niet zijn, maar uh, ja, die zullen ongetwijfeld verder op het seizoen weer, uh, weer deelnemen. Ja. En als, je, als jij nou naar voren kijkt, nou, naar dit seizoen, maar ook naar volgend seizoen, durf jij te zeggen wat er mogelijk is? Nou, ik denk niet, uh, daar wil ik me niet aan wagen. Ik, ik, train gewoon, uh, oh, ja, ik train gewoon voor Sochi, dat mag duidelijk zijn. En uh, ja, hoe dat zich uh, zal uh, resulteren, dat zullen we zien. Maar mooi was het voor uh, Maurice. Vriend op die 1500 meter vandaag in Tijalf. We gaan naar Tennis. De 100e Davis Cup is gewonnen door Tsjechië. Marcella Mesker. Goedemiddag, goedemiddag. goedemiddag ja. Goedenavond Marcella, sorry. Goedenavond. Ja, Radek Stepenik. en uh, Nicolas Samagro. Zij moesten het uitmaken vanmiddag. Het stond 2-2 uh, uh, na vier partijen. Beslissende wedstrijd tussen die twee. Uh, hoe verliep die partij? Ja, mooi, spannend, uh, verrassend. Uh, want ja, die gewiekste, die oude, sluwe vos, die uh, Radek Stepanek. Volgende week wordt hij 34 jaar. Die wist het toch maar te flikken, hoor. Tegen die Nicolas Almagro. Die ja, weliswaar op gravel misschien zijn betere tennis speelt. Maar toch een hele goede tennisser. Nummer 11 van de wereld. Een stukje hoger dan Stepanek. Die is toch nummer 37. Maar in dit soort gevallen telt dus waarschijnlijk toch ook wel de ervaring. Ja, absoluut. Uh, Stepanek uh, speelt al jaren Davis Cup. Uh, 17 Davis Cup ontmoetingen. Uh, 7 slechts voor uh, Almagro. En Almagro ook nog eens in zijn allereerste grote Dave's Cup finale. Twee jaar terug, 2009, speelde Tsjechië ook tegen Spanje, de Davis Cup finale... maar toen was het in Spanje, in Barcelona. Toen werd het 5-0. Toen was Nadal erbij. Tsjechië was kansloos. Maar dat is natuurlijk wel een enorme ervaring... die uh, het Tsjechische team mee heeft genomen. En ja, met Berdic, nummer 6 van de wereld... en dan een ervaren Stepanek... die, behalve een goede singelaar... ook een van de beste dubbelspelers ter wereld is. Ja, dan heb je een compleet team in huis. Dan voor eigen publiek. Ja. En ja, dan zo'n laatste wedstrijd... dan weet je dat er alle zenuwen... Ja, meegaan spelen. En dan moet je toch de wat oudere, de wat meer ervaren routinier daar het voordeel geven. En zo was het ook. Het werd een vierzetter, Het was een prachtige partij. Stepanek kwam twee sets tegen nul voor. Almagro vocht zich nog terug. En dan, ja, zo'n laatste game die Stepanek moet uitserveren. En dat lukt hem dan uiteindelijk toch zonder zijn service in te leveren. Zonder al te nerveus te worden. Dus kortom, Stepanek heeft het echt heel goed gedaan. De wedstrijd van zijn leven heeft hij gespeeld. Ja, maar goed. Goed overal. Je moet toch wel. Er is wel een aantekening bij. Dat, dat als natuurlijk Nadal fit is en meedoet, dan speel je, om een cliché te gebruiken, een andere wedstrijd. Ja, dan is het totaal anders. Want laten we wel wezen met Nadal de laatste jaren. Of überhaupt de laatste twaalf jaar heeft Spanje vijf keer de Davis Cup gewonnen. Ze hebben ook nog eens twee keer in de finale gestaan dat ze net verloren. Dus kortom, zij zijn het beste tennisland van dit moment. Ze nee. staan ook op de ITF wereldranglijst als nummer één. Daar komen de goede tennissers het laatste decennium vandaan. Het beste tennisland ter wereld. Alleen zonder Nadal is het even nee. anders. Maar laten we niet uh, teveel afdoen aan die prestatie van Tsjechië. Uh, en ook bijzonder, want sinds 1990 uh, is Tsjechië het eerste land dat zowel de Fed Cup als de Davis Cup wint. Klopt, uh, Dus dat is een hele lange tijd uh, geleden. En daarbij wonnen ze ook nog eens uh, begin van het jaar in januari de Hapman Cup. Oh, ja. Nou, dat is dan niet echt heel erg prestigieus. Dat is een soort mixed-dubbel Davis Cup, zeg maar. Eén man, één vrouw en een mixed. Uh, maar toch, ze wonnen alle drie die landenwedstrijden in één jaar. En uh, ja, dat is uniek. Uh, wel een kleine aantekening, want je vraagt je af van... Ja, zijn er dan nog andere Tsjechen die daar achteraan komen, achter want ja, die speelt natuurlijk niet lang meer door. die nee. is nog wel goed, die 27. Maar daarachter zit niet zo gek veel hoor. Dus uh, wat dat betreft uh, is het misschien ook weer de laatste keer in een uh, heel, uh, hele lange tijd. Ja, laten ze er maar extra van genieten. Uh, het tennisseizoen zit erop, hè? Het is afgelopen. Uh, ja. Was het een mooi seizoen? Het was een uh, prachtig seizoen met een... Uh, ja, bij de mannen een, uh, een Murray die opkwam. Nog steeds de big uh, four. Federer, Nadal, Djokovic natuurlijk. En Murray die toch uh, heel erg uh, de lakens uitdeelde. En bij de vrouwen toch uh, de orde hersteld. Met uh, ja, ook weer een Serena Williams en een uh, Sharapova. En een nieuwe nummer 1, Azarenka. Die het toch heel erg goed doen. Ja. Kortom, mooi tennis. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen. En pikt er voor mij nou eens uh, één man en één vrouw uit. Dat je zegt van... Hey. Dat is een bijzondere uitschieter. Nou, ik denk uh, bij de vrouwen uh, Serena Williams, ja, uh, Wimbledon. Ja, je noemt er altijd als eerste, ja. hè, als ik weer vraag: van ja. voor Marcella, wie ja. zit je op het lijstje voor unieke uh, de Grand Slam? Persoonlijkheid, ja. unieke uh, tenniskwaliteiten. Um, ze is nu uh, ja, uh, rond die 30 uh, niet meer de jongste, maar ja, het is ook een type die gewoon rustig tot de 35ste doorgaat tennis hoor. Dat zou zomaar kunnen, dus we gaan nog ja. veel van haar zien. Ja, en bij de mannen wat ik zei, uh, Andy Murray heeft toch echt aangehaakt uh, dit jaar. En ik verwacht van hem in de toekomst, denk ik, samen met uh, Novak Djokovic, uh, hele grote dingen. Gaan ze uh, over Nadal en Federer heen? Um, Nadal nou, zal inderdaad een tijd uh, nodig hebben om terug te komen. Kijk, hij is al een half komt jaar... Komt hij ooit uit... nog terug, denk je, op dit niveau? Ja, Want hij het komt duurt wel lang nu, hè? Mentaal is hij de allerbeste. Nog steeds. Maar fysiek heeft hij natuurlijk beperkingen. Ja. En ben je er zes maanden uit, dan moet je dat verdubbelen. Naar een jaar, om dan te zeggen... van nou, Dan is hij weer helemaal terug naar zijn alleroude niveau. Um, dus um, hij komt terug, maar het wordt een moeilijk proces. Ja, ja. en Federer, gewoon een geweldig jaar. Maar... 31, dus heel veel beter kan hij niet. En dat kunnen Djokovic en de Murray die kunnen nog wel beter. Dus um, wat dat betreft is het misschien een heel klein beetje wisseling van de wacht. Oké, okay, maar toch, uh, uh, ik denk niet dat jij uh, ook had verwacht dat verder dit jaar nog zo ja, zo fit en zo, zo, zo, zo goed heeft getemmest. Nee, dat was een verrassing voor mij. Ik denk voor velen. Uh, al wel heel veel fans heeft hij natuurlijk wereldwijd. Die zeiden dat was helemaal geen verrassing. <laughs> maar als je alle feiten naast elkaar legt... en de papieren... Hè, dan was het toch wel heel opvallend... hoe hij uh, Wimmelden won en die nummer 1 rekening. Dat met name, dat hij weer terugkwam op de nummer 1 positie. Uh, dat, dat gebeurt zelden. En dat hij daar dus nu ook een record weer heeft staan van 300 weken... En, ja, dat is iets. Daar, daar, daar kan hij nu weer het hele jaar uh, in 2013 uh, opteren. Dus uh, wat dat betreft was het dit jaar heel verrassend. Maar nog zo'n jaar, nee, dat, dat, kan bijna, dat kan toch bijna niet. Je zou het niet zeggen. Uh, het blijft een bijzondere man, een bijzondere Terence. Marcella, uh, jij gaat ook even op vakantie en dan uh, spreken we elkaar weer in januari. Hè? Dan gaan we naar Australië. Australië, half uh, uh, januari Australian Open. Oké, okay, Marcella Misker, dankjewel. Graag gedaan. It's Hilton. I just wanna say that. I... You're Home on a Monday, Little Riverbed uit 1977. Little Riverbed uit Australië. En uh, ineens was handboogschieten hot, hot moet ik zeggen. Bent u het nog? Olympische Spelen, Rick van der Ven die de zwabberende pijlen vanaf 70 meter met afstand, 70 meter afstand met uh, speelsgemak in de roos schoot. Het leverde hem uiteindelijk net geen medaille op. En ruim drie maanden later uh, zien we hem weer terug, Rick van der Ven, om mee te doen. Aan het toernooi in Amsterdam. Een reportage van Edwin Cornelissen. Het lijkt wel of we in de sporthallen Zuid in een grote handboogmarkt terecht zijn gekomen, hè, meneer? Allemaal steentjes en je kan alles krijgen wat met handboogsport van doen heeft. Ja, ja, je kan krijgen wat je wil. Hè. Van rozen tot pijlen. We hebben alles bij, ja. Mag ik het eens proberen hoe dat is om zo'n boog op arm te hebben? Ik, ik zal hem eens even. Ik even mijn jas erbij uit. Ja, Links aan die vast nemen. Hier? Ja. En rechts aan die uittrekken. Die uittrekken. En niet loslaten. En niet loslaten. Dan staat de boog gespannen. Ja, ja. Dan laat ik hem los en dan. Nee, dat ben ik niet hoor, die scoort. Dat zijn de mannen een etage lager, de professionals. Die meedoen aan het face-to-face -to -face toernooi. En uh, daar, is, daar is wel wat prijzengeld en dergelijke te verdienen. En een stukje status te verdienen. Ja, dit zijn niet de afstanden van de 70 meter zoals we die in Londen zagen, maar... Nee, dit is 18 meter, indoor. Dat is iets anders. Dat is iets anders, ja, ja. Maar dan worden de blazoenen, de roos wordt ook wel wat kleiner. En daar op de grote schermen zien we zo af en toe die prachtige beelden voorbij komen... van Lord's Cricket Ground. Daar waar het tijdens de spelen gebeurde. Een 9 Zorgt voor een gelijkspel. Een tien laat Van der Ven winnen. Rick Van der Ven voor brons. En het wordt een shoot-off. Nog even een winkeltje doorgelopen. Deze meneer, veel pijlen in de aanbieding, hè? Ja, iedere pijl heeft zijn eigen eigenschappen. De ene is voor binnen, de andere is voor buiten. Iedere pijl leert zijn eigen voor een ander ding beter. Nou heb ik de indruk dat handboogschieten wel een beetje in de lift zitten... sinds die Olympische Spelen van Rick Van der Ven. Ja, dat wordt er niet minder door, nee. nee. Okay. Hij... Wat merkt u ervan? De verkopen lopen redelijk netjes, ja. Maar het doet veel verenigingen... ik geloof dat ze hier bij Concordia zelfs iets van 70 aanmeldingen hadden... voor nieuwe leden. Mensen hebben dat gezien op televisie... en die hebben gedacht van, hé, dat is leuk. Met dank dus aan Rick van der Ven. Zeker, zeker. Eerst Chiang Dai. Proef! En dan kun je maar één ding doen. Precies hetzelfde. Brons of niks? Rick van der Ven. Het wordt niks! Rick van der Ven wordt vierde. Ja, Rick, we hebben je leren kennen op de Olympische Spelen met uh, die vierde plaats. Is het besef gaandeweg de maanden uh, doorgedrongen hoe dicht je eigenlijk bij de medailles zat? Um, ja, dat had ik op de dag zelf al. Dus, maar ja, dat, dat, ja, dat, dat gevoel dat blijft wel. Over de, over de afgelopen tijd blijft er zeker wel hangen. Ja. Want hoe kijk jij nu maanden na dato terug op die Olympische Spelen? Gewoon ja, heel dichtbij. Ik heb mijn best gedaan. Ik, ik kon niet beter als dat. En dat een ander dan net iets beter is als, als is jij die dag. Ja, goed, daar neem je nou genoegen mee. En je gaat gewoon verder met mee, mee, ja, mee je werk waar je weer voorbereiding op de volgende toernooi. Je merkt dan alles als je hier uh, de mensen beluistert... dat het toch wel wat gedaan heeft in Nederland, hè? die prestatie. Je hebt het handboogschieten een beetje op de kaart gezet. Merk je dat zelf ook? Uh, ja, gewoon vanuit hoe mensen... Uh, tenminste als mensen je aanspreken van hoe blij ze ermee zijn... of hoe leuk ze het vonden uh, waar je gedaan hebt. Wat heeft dat uh, succes van Londen met jou gedaan? Uh, geen idee. Ik, ik ga gewoon weer verder met waar ik gebleven was. En dan was ik gewoon weer verder naar de volgende toernooi. Uh... Dat zegt de nummer 4 van de Olympische Spelen. Helemaal niks veranderd? Ik denk het niet tenminste. Nee? Heeft geen boost voor het zelfvertrouwen gegeven? Ja, je weet wat je kunt en dat het dan bevestigd wordt door een bepaalde plek die je behaald hebt. Ja, dat, dat, dat is mooi meegenomen. Maar... Geen extra motivatie ook voor de toekomst? Lekker doorgaan? Uh, dat was ik sowieso van plan, dus uh, dat heeft er niks mee te maken. Een vierde plaats voor Rick van der Ven. En dat is onvoorstelbaar knap en teleurstellend tegelijk. Ja, we kijken natuurlijk terug op de Olympische Spelen. Maar we moeten ook vooruitkijken, want uh, Rio is nog ver weg. Maar Wietse van Alten, de bondscoach, ja, daar zetten jullie natuurlijk toch wel op in. Ja, uiteraard zetten we daar op in. Zeker na, het, uh, nou ja, goed, na de succesvolle uh, afgelopen vier jaar... waar een, waar een jonge, talentvolle groep uh, zich heel goed heeft weten te ontwikkelen... tot op, de, op, de, op dit moment internationaal uh, niveau... Dus wij, wij kijken zeker vooruit over vier jaar. We hebben in Londen dus Rick gezien. Uh, werd heel erg uitgelicht natuurlijk. Maar hoe zie je dat in Rio? Uh, zijn er dan nog meer Rick van der Ven's die namens Nederland uitkomen? Nou, dat hopen we. Um, kijk, de uh, die jongens die zijn een traject gestart uh, richting Rio, waar Londen tussen viel. De deelname van Rick in Londen, dat was ontzettend mooi. Maar Rio, dan moet het echt gebeuren. Rio inderdaad, daar moet je, met, uh, moet je met een ploeg aan de lijn staan. Dus dat zijn drie individuele schutters. En daar moeten de prestaties eigenlijk weer zo zijn... zoals Rick hem in Londen neer heeft gezet. Als je in Londen vierde werd, uh, dan zou je denken... nou, misschien dat er nog wel wat meer in zit... of is het niet zo'n calculerende sport... Nou, bij ons kan er echt bij iedereen van alles gebeuren. Zeg maar. Iedereen kan er afvliegen zeg maar, tegen een mindere. Ja. Dus ja, het is, het is volkomen onvoorspelbaar zeg maar, wat er daar gaat gebeuren. Zie je jezelf in je dromen misschien al eens een keertje met wellicht een gouden plak om je nek staan? Of is dat de hoge greep? Daar is iedereen mee bezig, toch? En ook uh, Rick van der Ven. Drie maanden geleden is het alweer dat u dus net naast die medaille greep in ronde. Uh, ik heb wat buitenlands voetbal uh, voor u in Spanje. Granada tegen Atletico Madrid, het werd 0-1. En Sevilla tegen Betis Sevilla is nog bezig. Maar dat gaat Sevilla winnen, die, uh, die derby daar in het uh, zuiden van Spanje staat namelijk 4-0 voor Sevilla. Atletico Madrid won dus en uh, blijft tweede. Drie punten achter koploper Barcelona en Real Madrid staat uh, op acht punten achterstand van uh, de rivaal. Italië dan, Sampdoria tegen Genoa werd 3-1. Genoa nog altijd de hekken in de Serie A. De koploper in Italië is nog steeds Juventus. Dan Duitsland, Hoffenheim, Wolfsburg. Het werd 1-3 met één doelpunt voor Wolfsburg, gemaakt door Bas Dost. Wolfsburg staat uh, nou ja, onder in de middenbouw, 13e in de Bundesliga. Een uitslag ook in Engeland. Fulham tegen Sunderland werd 1-3. En anderlecht Kortrijk in België dus. Een benauwde 1 0 zegen voor. John van der Brom en zijn ploeg uit Brussel. Andere sport dan. Uh, Raymond van Barneveld heeft na een aantal jaar weer eens een groot toernooi gewonnen. Hagenaar won vanavond in Wolverhampton het Grand Slam of Darts. En dat is een van de majors van de profbond PDC-PDC. Barney versloeg in de finale zijn landgenoot, de Nederlander dus... Michael van Gerwen met 16-14. En hij verdiende daarmee 125.000 euro. En zijn tegenstander van Gerwen dus uit Brabant won onlangs nog wel in Ierland. Hij moest genoegen nemen met de helft van dat geld. Toch uh, zo'n uh, dikke 60.000 euro. Dan atletiek, Hilda Kibet, heeft haar uh, alternatief... voor de afgelaste marathon van New York met succes volbracht. Want de Nederlandse atleten eindigden zondag als tweede... in de marathon van Turijn. Mooie prestatie. Ze noteerde in de Italiaanse stad een tijd van 2 uur 25 minuten... en 46 seconden. De 31-jarige hardloopster uit Kastenkum kwam daarmee net niet in de buurt van haar persoonlijke toptijd. 2-24-27. Een dikke minuut sneller is dat nog. Die uh, tijd zet ze trouwens vorig jaar neer in Rotterdam. En Kibet moest één atleet ervoor dulden. en dat was niet de Het was namelijk de Keniaanse Sharon Cherop. Die was onafvolgbaar met 2-23-57. En uh, Davy Claire Schrevel heeft in uh, Florida op de slotdag van de Title holders, de finale van de Amerikaanse Tour gewonnen voor de vrouwen. En dan hebben we het dus over golf. Zo direct het oog op morgen gepresenteerd door John Jansen van Galen. Nu het uh, eredivisie-weekend en het schaatsweekend van Langs de Lijn. Wat mij betreft, een hele fijne avond. Dag. Dit is wel een aardig balletje. In één keer meegegeven aan Boerrichter, die het wilt met een hakje. Ja, wat wil hij eigenlijk met dat hakje? Hij wil een hakje geven omdat het leuk is om een hakje te geven... Wow, wat een hele goede 1500 meter van deze Maurits vriend. Drie minuten is de wedstrijd oud tussen Vitesse en NEC. De Gelderse burenruzie en NEC leidt. Een enorme blunder van doelman Piet Veldhuizen. Melvin Platjes, in elk geval degene die de goal maakt. Ja, dat is typisch Koskela, merkwaardig. Hij heeft ons vaker van dit soort vrachtse... Wilfried Boni maakt 1-1. De topscorer in de Nederlandse Eredivisie. Zijn 13e doelpunt. Voorzet vanaf de rechterkant. Doelpunt, ja hoor. Jozef Zoon. Goeie lange aanval van RKC Waalwijk. Nou, daar scoort PSV. De 4-0. Het gaat echt zo ongelooflijk gemakkelijk. Nu Beugelsdijk. Wat die staat te doen achterin. Daar is de eerste goal van uh, FC Twente. Het uh, is uh, Willem Janssen op een vrije trap van Tadic. Nou net iets over de minuut. Hoe ritten? Over de buur en in de goal. Schitterende goal, zeg. Prachtig, 47e minuut, 1-0. En nu weer een overtreding. En weer een hele zware. Ryan Koolwijk. Oh, oh, oh. Weer een rode kaart getrokken door de scheidsrechter Bossen. Wat gebeurt hier allemaal met het gefrustreerde NEC? Ja, hij zit erin, hij zit erin. Aardig doepen, de prachtig doepen van mijn Maurice Mauri's vriend wint bij zijn debuut. En gelijk de wereldbeker hier in Ereveen. En doet dat voor Bukkou en Sverre Loende Pedersen. Maar nu nog even niet. Daar komt de eerste. Een schitterende knal van Duarte met zijn linker. In de kruising, Kurto, kansloos. Dat is de beslissing. Elf minuten voor tijd. En afgietst de man die al een handvol kansen en mogelijkheden kreeg. Mag de bal nu van dichtbij binnenschuiven. En wie maakt dan de overtreding? Rode kaart voor Courto. Prachtige aanval. Doelpunt. Wat een mooie bal. En het is weer Pellen die het hem doet. Maar de bal van Klaas die was perfect. Krijgt hem nu ook bij Engela. Engela kan dan schieten met zijn linkerbal. 6-1. Goed evening.